Annette Schut met het NOS-journaal. Linkse oppositiepartijen zijn uiterst ontevreden over de vernieuwde onderwijsbegroting. Onder meer GroenLinks, PvdA, de DENK en de SP wijzen erop... dat er nog steeds meer dan een miljard euro wordt bezuinigd. Meerdere partijen spreken over een historische vergissing. Om het akkoord te bereiken werkte de coalitie samen met JA21, CDA, SGP en ChristenUnie... Vorige week werden ze het eens om bijna 750 miljoen euro minder te bezuinigen. CDA-leider Bontebal noemt de begroting niet fraai, maar volgens hem heeft hij een slechte begroting wel minder slecht gemaakt. Het Russische leger is verder opgerukt richting de Oekraïnse stad Pokrovsk. Troepen zouden de stad op enkele kilometers zijn genaderd. Volgens een Oekraïnse legerwoordvoerder zijn een aantal stellingen ten oosten van de stad al vernietigd of ingenomen. De val van Pokrovsk zou de grootste nederlaag van het Oekraïnse leger van het jaar betekenen. De stad is een knooppunt van grote wegen en dient als uitvalsbasis. Een groot deel van de inwoners is afgelopen zomer al geëvacueerd. Voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa hebben reddingswerkers een meisje van elf uit de Middellandse zee gered. Ze is de enige overlevende van een groep van 45 migranten die vanuit Tunesië per boot naar Europa probeerden te komen. Het internationale vliegveld van Port-au-Prince is heropend. Een maand geleden werd de belangrijkste luchthaven van Haiti gesloten omdat Bendes vliegtuigen hadden beschoten. Het Latijns-Amerikaanse eiland wordt al jaren geteisterd door extreem geweld. Met behulp van een VN-politiemacht hebben de autoriteiten er vertrouwen in... dat de luchtvaart inmiddels kan worden hervat. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt, Het regent af en toe. De dag begint straks grijs en regenachtig. Het wordt vandaag 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in QFM QFM met nu de nacht no. No. Uh, uh, i'm going down down the street i'm going crown for God and me i'm gonna talk Tennessee day. <laughs>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 you're gonna tell me in time You love me And, And that, that you always, always will, will. nog baby. een